...voor bedrijven en waarom zou je dat niet hebben voor werknemers? Ik vind dat een buitengewoon eh, interessante gedachte. Ik ga dat ook uitvoerig bestuderen en ook kijken op welke manier we daar eh, gehoor aan kunnen geven. Er spelen wel een aantal dilemma's. Ik weet van een aantal ontwikkelingslanden dat ze hoge eh, standaarden op het gebied van arbeidsrecht... ...vinden die ontwikkelingslanden weer protectionisme... Uh, rood en groen protectionisme, noemen ze dat geloof ik. Dus um, het zal ook, ook op de voorstellen die, hè, die mij heel sympathiek zijn. Um, zullen we toch nog wel even nader moeten bestuderen om te zorgen dat we uh, andere landen niet benadelen. Um, maar tegelijkertijd willen we natuurlijk ook die standaarden, ook de wereldwijde standaard laten zijn. Dit is een, een beetje een voorschotje op uh, uh, die serreactie, maar uiteindelijk. Uiteraard ga ik op alle punten, ook de punten van de heer Grashoff, uh, in. Ja, het is misschien een beetje een verschillende toonzetting, zeg ik tegen de heer Grashoff. Uh, um, ik ben blij met dat advies. Uh, nogmaals, omdat ik het als een steun in de rug uh, ervaar. Nou, dat het niet één op één uh, is wat we al doen, ja... Ik bedoel, zo werkt het natuurlijk in een democratie. Je probeert elke keer een stapje verder te komen in de richting die je wil hebben. Dus ik ben er uh, zeer mee ingenomen. Uh, hoewel er ook nog wel vast wat uh, harde noten voor uh, uh, mij uh, te kraken zijn. Voor het kabinet moet ik dan uh, zeggen. Voorzitter, uh, dan uh, misschien een paar dingen over CETA in het besluitvormingsproces Voorzitter. en de status. Um. Punt van de orde, meneer Vos. Ik heb een interruptie. Nee, ik had gezegd geen interrupties. Uh, misschien aan het slot als er tijd over is. De minister ja, gaat het, is, het, is het is voorzitter, ja, punt van orde. Ik vind het niet doenlijk om een debat te voeren over TTIP en CETA. een zwaar maatschappelijke discussie. Uh, en dan geen interrupties van Kamerleden toe te staan. Dat kan ik niet accepteren. Het kan zijn, maar we hebben te maken met de slottijd voor dit debat. En daar, daar kunnen we niks aan veranderen. En we moeten wel een meester de gelegenheid geven om deugdelijk te reageren op wat er allemaal hier gezegd is. Daar krijgt zij nu voor mij de gelegenheid voor. En dan zullen we aan het eind daarvan zien of er nog ruimte is voor vragen. En zo gaan we naar doen. De minister gaat verder met haar betoog. Nou, voorzitter, dan kondig ik bij deze alvast een VAO aan. En zou ik dat gebruiken om onze standpunten duidelijk te maken. En dan zeg ik nogmaals dat ik vind... Dat als we hier praten over TTIP, dat er dan sprake moet zijn van een debat. En niets van het inbrengen van wat vragen en volgens maar afwachten of dat we nog een keer de kans krijgen om met de minister over van gedachten te wisselen. De minister, vervolgens zijn betoog. Um, voorzitter, op dit punt van orde. Want ik, dan vind ik eerlijk gezegd dat we de conclusie moeten vinden dat er een tweede termijn komt op een ander moment van dit, uh, van dit uh, AO. Dat lijkt me eigenlijk veel beter. Dan kunnen we het debat op een goede manier voeren. Nou, dat hebben we gehoord. Daar kunnen we dan straks het nog verder over hebben. Ik wil nu echt gewoon dat de minister de gelegenheid krijgt om haar betoog voor te zetten. En dan zullen we aan het slot kijken of en hoe we nog proberen de mouw te passen aan deze hele situatie. Ik zie dat de ja, Teven ook nog een punt van orde heeft. Ja, voorzitter. Ik voorzie wel, als mensen een VO willen hebben, partijen een VO willen hebben, dat er geen quorum meer aanwezig is om half zeven. Dus dat denk ik wel even, even noodzakelijk om dat, om dat vast te stellen. Uh, ...ik kan leven met de dat, dat de minister zoveel mogelijk vragen beantwoordt... ...maar ik kan er ook mee leven dat er na een, een vervolg komt... het debat op een ander moment. Mevrouw Thieme. Voorzitter, zou het niet beter zijn dat we nu uh, schorsen... ...en dat we na het reces verder gaan en met de termijn van, aan de kant van, uh, van de minister... ...en dat we dan ook een ruime tweede termijn kunnen krijgen? Goed, de heer Van Dijk. Ja, ik vind dat wel lastig, want de raad is op 13 mei, dat is in het reces... De voorzitter zei terecht al, als je nog überhaupt iets wil doen eh, in aanloop naar de, die raad, dan zou de Kamer dat deze week moeten doen. De minister is er donderdag niet. Een oplossing kan mogelijk zijn dat een collega-minister een collega haar vervangt donderdag. Eh, zodat we niet vanavond allerlei noodgrepen moeten uitvoeren om eh, collega's hier naartoe te halen. Er is nog geen kormorg van VRO. Ik, eh, ik kijk eerst eens even wat de reactie van de minister is op het voorstel van de heer Van Denk om donderdag eh, haar te laten waarnemen door een andere minister. Ja, voorzitter, misschien eerst eh, de eindtijd is een eindtijd, omdat ik hierna nog een AO heb. Het is misschien wel goed om dat even met elkaar. Eh, want ik wil graag de Kamer natuurlijk accommoderen. Tweede is dat ja, tot. Echt, ik ben er alleen mo morgen en overmorgen niet. En vervolgens ben ik er weer. De vijftien dagen voorafgaand aan de raad ben ik er weer wel. Dus het is echt even schipperen. Ik vind het juist voor dit debat en gezien alle vragen en opmerkingen die gemaakt zijn. Constructieve gesprekken en debatten die we hebben gehad. Zou ik zeggen een andere minister is wat dat betreft gewoon geen optie. Dus ik ben zeer bereid om vanavond alles te accommoderen. Want ik hecht ook zeer aan het open debat zoals we dat tot nu toe steeds hebben gehad. Dus voorzitter. De heer Vos nog? Volgens mij kunnen we heel goed vanavond de VAO hebben. En dan kan er gestemd worden donderdag. Ik bedoel, voor VAO is geen quorum nodig, voor zover ik weet. Uh, dus we kunnen gewoon vanavond met de minister van gedachten wisselen. Wat we ook nog zouden kunnen overwegen, maar daar kijk ik ook even de minister voor aan, is om uh, na het volgende uh, AO uh, een tweede termijn te doen. En dan, uh, dat is wat mij betreft niet nodig. Een VAO is voor mij betreft prima als tweede termijn. Dat hebben we ook spreektijd van twee minuten. Akkoord, ik heb het allemaal gehoord. We gaan nu gewoon de minister de gelegenheid geven om haar betoog voor te zetten. En aan het slot kunt u aangeven wat uw conclusie is over wel of niet een VO vanavond of ander. op een ander moment. De minister. Voorzitter, dank u wel. Volgens mij is het goed om nog even uit te zetten. En dan doe ik dat aan de hand van CETA, want daar zijn een aantal vragen over gesteld. Hoe gaat nu de procedure en wanneer kunnen wij, Nederland, onze vinger opsteken? Um, zoals het nu voorzien is... Um, presenteert de commissie... overigens, voorzitter, in uw andere hoedanigheid... had u het over heren in Brussel. Het zal u verbazen, maar er zijn ook dames in Brussel. 50% van de mensen die in de Europese Unie woont... zijn namelijk dames. En die zijn gelukkig goed vertegenwoordigd in die commissie. Uh, eind juni, begin juli presenteert de commissaris... Cecilia Malmström een voorstel voor een besluit voor de Raad voor ondertekening en voorlopige toepassing van CETA. Dus de commissie legt een besluit voor aan de Raad. De Kamer wordt dan door het kabinet daarover zo snel mogelijk geïnformeerd, zodat we daar ook zo snel mogelijk een debat over kunnen hebben. Hoe ziet dat voorstel eruit, et cetera. Met het oog op de lopende zaak bij het Europese Hof... Is het aannemelijk, dat horen wij uit de commissie, ik ben hier de boodschapper, is het aannemelijk dat de commissie, omdat de zaak onder de rechter is, een voorstel zal doen uh, waarin het een EU-only-verdrag is? U kent mijn standpunt, voorzitter. Uh, Nederland vindt dat het een gemengd akkoord moet zijn. Het kabinet vindt dat en de Kamer vindt dat, heeft dat ook al laten weten. Um, het is vervolgens aan de Raad om een unaniem besluit te nemen over dat voorstel van de commissie. Dat uh, mijn inzet is dat de Raad een unaniem besluit dan neemt om tegen de commissie te zeggen... alles goed en wel, maar wij vinden dat dit een gemengd akkoord zal zijn. Dat is de inzet van Nederland. Dus verdergaand dan onze eigen positie uh, willen we ook dat dat een, tot een unaniem besluit uh, leidt. Ik heb daar vertrouwen in, omdat in een eerder... Uh, ...overleg in de Raad ik dit punt heb opgebracht namens Nederland... ...en toen bijval kreeg van de andere 27. Dus dat is één. Het tweede waar uh, vragen over waren, punt, is de voorlopige toepassing. Nou, doorgaans is het zo dat um, er de voorlopige toepassing... Uh, ...in gang gezet kan worden zonder dat het Europese parlement... ...zich daarover heeft uitgesproken. Um, volgens mij vinden wij dat allemaal niet gewenst. Uh, de commissaris, Cecilia Malmström, heeft ook gezegd dat zij, ondanks Voorzitter. dat dat niet gebruikelijk is... De minister zegt, vinden wij dat allemaal niet De VVD Pardon. heeft daar geen in. Oh. Ja, Meneer Teven, aan de slot kunt u dat uh, misschien nog kenbaar maken. De minister gaat u echt haar betoog voortzetten en ik wil geen onderbrekingen meer van dat betoog. Ja, voorzitter, sorry. ja, ons, ik bedoel Nederland, maar eh, er zijn verschillende posities denkbaar. In ieder geval, van de zijde van het kabinet vinden wij dat eh, commissaris Malmström, toen zij zei, eh, we willen het EP consulteren over, we willen de mening van het EP horen over die voorlopige toepassing. Dat lijkt het kabinet een buitengewoon verstandige inzet. En wij zouden ook graag zien dat de commissaris die inzet bevestigt. En ik hoop, voorzitter, dat ik dan... dan daar dan een meerderheid in deze kamer voor uh, kan vinden. Uh, dus, voorzitter, dat is waar we staan. En CETA, ik heb het ook in een brief uh, uitgeduid... Hoe, dat, hoe die procedure verder loopt. Dus als ik zo de kamer hoor en de inzet van het kabinet... zie ik daar heel veel uh, overeenstemming. Uh, er zijn wel een aantal vragen over specifieke onderdelen daarvan ook nog gesteld. Bijvoorbeeld um, die uh, um, bepaling dat uh, het ICS-mechanisme nog drie jaar door zou lopen... als uh, voorlopige toepassing beëindigd zou worden, in het geval dat. Um, de, um, de reden daarvoor is dat uh, het in beginsel mogelijk, is, mogelijk kan zijn... dat een investeerder gedurende de periode van de voorlopige toepassing... meent schade te hebben geleden door een maatregel van een lidstaat... Uh, of de EU of Canada, die mogelijk niet in lijn is... met de afspraken die gemaakt zijn in het hoofdstuk onder investerings, over investeringsbescherming. Die investeringsbescherming, zeg ik tegen de heer Grashoff, maar ook tegen anderen... we hebben daar al eerder over gewisseld, maar ten overvloede misschien... Um, die investeringsbescherming dient ertoe om buitenlandse investeerders een gelijke positie te geven. Niet een betere positie, maar een gelijke positie... Um, uh, mocht uh, een investeerder vinden dat hij onder de voorlopige toepassing uh, ongelijk behandeld is, dan moet dat gaan om een maatregel die ook geïntroduceerd is ten tijde van die voorlopige toepassing. Uh, en uh, die termijn is dan van belang omdat investeringen soms een langere looptijd hebben voordat ze hun uh, beslag hebben gekregen. Dat is zoals uh, de bepaling uh, leest, uh, voorzitter. Um, de, uh, ik zei al iets over de rol van het uh, Europese parlement en het belang uh, van uh, Nederland, uh, of de positie van Nederland. Um, onder andere de heer Teven, maar ook anderen die vroegen naar, uh, geeft uh, onder CETA wordt nu de EU-regelgeving over uh, GMO's, over voedselveiligheid, wordt die nou overboord gezet? Het ja, ik kan er lang en breed over praten, maar het antwoord is nee. Dat is ook steeds de inzet geweest bij CETA, maar ook uh, bij TTIP. Um, de arbeidsnormen, of laat ik het zeggen, het duurzaamheidshoofdstuk onder CETA. Uh, daar waren kritische vragen over. Ik meen ook van de heer Grassoff, maar misschien ook van uh, mevrouw uh, Thieme. In CETA is een apart hoofdstuk opgenomen um, over arbeidsrechten. Daar staan onder andere afspraken in over fatsoenlijk werk... ...arbeidsstandaarden en worden de ILO-principes herbevestigd. Eh, Nederland wilde dat ook. Er is een rol voor het maatschappelijk middenveld voorzien. Voorzorgsprincipe is van toepassing voor eventuele nieuwe maatregelen. Er, is een, eh, er zijn ook afspraken gemaakt in dat hoofdstuk over duurzame visserij. Volgens mij hebben we eh, heel, eh, alweer een hele tijd geleden daar ook over gesproken... ...omdat er natuurlijk ook enige zorgen waren over... ...Canada en duurzame visserij. Um, voorzitter, dan... Um, ja, um, ...ja... ...ook al gemeld... Um, ...ja, ook al gemeld... Uh, ...inbreng van nationale parlementen. Uh, dus voorzitter, um, het staat in de brief die ik naar de Kamer heb geschreven... ...maar dit was een precisering op... Voorlopige inwerkingtreding. Het eh, Europees Parlement moet daar zijn zegje over kunnen doen, vindt Nederland. En eh, al dan niet gemengd akkoord, zijn we heel eh, helder over. Dan, voorzitter, eh, over TTIP. Dus dit was CETA, dan over TTIP. Eh, voor de helderheid en ook weer ten overvloede. De verslagen van, de van alle rondes, onderhandelingsrondes zijn openbaar. Niet alleen voor de mensen aan deze kant... Maar ook voor de mensen aan die kant. Dus de, open, de verslagen, dat heeft deze commissie, nieuwe commissie mede op aandringen van Nederland gedaan. Alle verslagen van de onderhandelingsrondes staan online. Um, uh, dan komt er daarnaast een, um, laten we zeggen, een assessment of een appreciatie van de commissie over het verloop van die twaalfde, maar ook van al die andere rondes. Hoe vinden wij nu, hoe waarderen wij nu de inbreng van de Amerikanen? Vonden we ze lastpakken? Vonden we dat ze uh, uh, onze grenzen overschrijden? Vonden we dat we, uh, dat we heel veel hebben binnen kunnen halen? Die appreciatie, die ligt vertrouwelijk, omdat we natuurlijk ook de Amerikanen uh, niet in al onze kaarten willen laten kijken, uh, die ligt vertrouwelijk ter inzage in die leesruimte die kamer is niet donker al was het alleen maar omdat u dan niks zou kunnen lezen uh, maar het is wel een kamer waarin al die stukken dus naast alles wat openbaar is is er met name voor nou ja, hoe kijkt de commissie nou aan tegen wat die Amerikanen wilden uh, dat ligt daar voor u ter inzage dat ligt er nog niet maar dat komt simpelweg omdat het er nog niet is maar dat uh, ligt wel bijna bijna mag ik dan lezen als nou ja, over een Week? Ja, over een week. Uh, wat vonden de Amerikanen nu van dat ICS-voorstel? Misschien goed om nog even te zeggen dat uh, onder CETA de, de nieuwe Canadese regering met de meest progressieve uh, regering uh, die we daar gelukkig, uh, nou ja, sorry, dat is niet misschien de positie van het kabinet, maar wel van mij, uh, die we daar in lange tijd uh, hebben gezien. Uh, die heeft ICS één um, op één uh, geaccepteerd. Um, via via heb ik ook wel gehoord dat uh, de Amerikanen daar niet per se heel erg blij mee waren. Wij wel. Um, ik heb twee weken geleden nog met de hoofdonderhandelaar van de Amerikanen gesproken. Uh, en hem ook wel gevraagd van, god ja, wat vinden jullie nu van dat ICS? Maar ook gezegd, jullie moeten blij zijn met dat ICS, of u. Uh, want ook in de Verenigde Staten zijn er natuurlijk zorgen over dat oude mechanisme... dat we nu gelukkig uh, uh, hebben laten overlijden en uh, begraven hebben. Uh, de Amerikanen hebben meer tijd nodig, is het antwoord, om daarna te kijken. Dus we weten, ze hebben gewoon nog geen positie bepaald, is het antwoord... Op die vraag. Dan, voorzitter, wilde ik graag uh, even wat uitgebreider ingaan, maar ik ben nog steeds binnen de tijd uh, over, uh, op um, Ttip en de zorgen die er zijn in de landbouwsector. Um, er is vanmiddag een um, uh, manifest overhandigd. Um, de weergoden waren u allen niet uh, goed gezind. Uh, toen uh, ik het paard van trooien mocht uh, over zijn een, uh, kruintje mocht aaien, uh, scheen gelukkig uh, de zon. Uh, maar um, het is duidelijk dat er vanuit de landbouwsector uh, zorgen zijn. Um, de, niet alleen voor TTIP, maar ook wat betreft Mercosur. Neem ik maar even een voorschotje, want mevrouw uh, Thieme vroeg daar ook naar. Dus laat ik eerst iets over Mercosur zeggen en dan komen we vanzelf bij uh, TTIP. Um, Nederland is de tweede uh, agrarische exporteur ter wereld. Dus we hebben echt belang bij transparante en eerlijke regels. We hebben veel te winnen, maar we hebben ook iets te verliezen. Ik bedoel, uh, dat is denk ik uh, helder. Um, daarom is het voor ons denk ik ook wel heel erg belang, van belang... dat we een eerlijk speelveld hebben. Niet alleen in TTIP en CETA, maar ook in Mercosur... op het gebied van milieu, dierenwelzijn, standaarden... Uh, want we willen natuurlijk wel oog hebben voor de concurrentieverhoudingen. Daarom zijn wij van oordeel, niet alleen bij Mercosur, maar ook bij andere handelsverdragen, dat bij het aanbieden van handelspreferenties er ook afspraken mogelijk moeten zijn over het uitzonderen van bepaalde gevoelige, en gevoelig vinden wij dus op het gebied van uh, concurrentieverhoudingen ten nadele van Nederland, van bepaalde gevoelige tarieflijnen. Eh, ook vinden we dat er afspraken mogelijk moeten zijn over tariefquota, waarbij dan alleen maar voor een beperkt kwotum van een bepaald goed of een bepaald eh, product een verlaagd tarief geldt. Dus op die manier, je hebt een aantal knoppen om het zo maar te zeggen waar je aan kunt draaien en Nederland wil die knoppen maximaal kunnen benutten in de onderhandelingen, zodat ze ook goed in de verdragen terechtkomen. We hebben ons dus ook ingezet en blijven ons inzetten om bij het vrijgeven van tariefquota van gevoelige producten voor eieren of varkensvlees, dat dat vrijgeven alleen maar kan gelden onder de voorwaarde dat voldaan wordt aan de EU-standaarden voor dierenwelzijn van uh, die producten. En dus zo creëren we uh, dat uh, gelijke speelveld. Um, de commissie staat welwillend tegenover die inzet van Nederland... ...bij Mercosur, maar ook bij anderen. En mij, zal ik, laat ik dat duidelijk stellen... ...de heer Bruin zei dat hij de Amerikaanse aanbieding had kunnen lezen... ...maar hij heeft ook kunnen lezen wat Nederland en wat anderen, wat de EU daarop antwoordt. En dit zijn de mogelijkheden die Nederland ten volle wil benutten. Hoe zit het nu met die landbouwsector... en? Tip. Um, het klopt, voorzitter. Ik heb daar ook eerder een brief aan de Kamer over geschreven. Er zijn sectoren en deelsectoren die winnen. En er zijn sectoren en deelsectoren die gewoon niet winnen. Ja, ik bedoel, waarom zouden we daarover uh, uh, jokken? Het betekent dat we dus voor die onderdelen, die deelsectoren, waarvan we voorzien uh, dat ze mogelijk nadelen ondervinden, dat we aan die nadelen zo klein mogelijk moeten houden. door wat ik net al zei, bepaalde gevoelige lijnen wellicht uit te zonderen, quota in te stellen, voorwaarden aan het vrijgeven van die quota te stellen. Maar misschien moeten we daar, dat zou mijn voorstel zijn voorzitter, ook nader over spreken met de sector. Want ik begrijp dat een deel van de landbouwsector, dat is wat ik in de krant lees zegt dit is goed en een deel zegt, nou, we hebben zorgen... en eh, we willen daar heel graag, heel specifiek... Hè, want nu ga ik er een beetje algemeen op in... heel specifiek verder met de sector over spreken. Eh, het manifest heb ik eh, nog niet gezien. Dat ga ik natuurlijk bestuderen. En dat lijkt mij een buitengewoon verstandige eh, inzet voor besprekingen... met de brede sector om te kijken wat kunnen we nu doen... om eh, ofwel zorgen weg te nemen ofwel te zorgen... Uh, ...dat uh, uh, er, um, zoals dat dan heet, mitigerende maatregelen... ...dat we de nadelige effecten kunnen beperken. En als we ze niet kunnen beperken... ...dan moeten we een gesprek hebben over wat betekent dat betekent uh, dan. Um, voorzitter. Um, ja, dan dat wil ik, nog, wel even, uh, ik wil nog twee punten maken over TTIP... ...en één punt over China. Uh, volgens mij kan dat vrij snel... Ik wil nogmaals zeggen, uh, dat was het punt waarop ik toch wel een beetje... Uh, ja, dat vond ik gewoon niet zo leuk. Omdat we daar, ik heb daar een uitvoerige brief over geschreven. Uh, en de heer Van Dijk weet uh, uh, hoe ik erin sta. Dus ik vond het niet zo leuk dat hij nou weer doet... alsof Nederland uh, de publieke diensten uh, uh, aan de wil hangt. Dat is nadrukkelijk niet zo. In niet zo. januari heb ik daarover een brief gestuurd. Um, de, uh, um, elk handelsakkoord... ...bevat drie belangrijke waarborgen voor publieke diensten. Die vinden wij belangrijk omdat onze diensten tot de beste in de wereld behoren. Die zouden we iedereen wel willen gunnen. Overheden behouden het recht om een publieke dienst aan slechts één aanbieder toe te kennen. Het kan een publiek monopolie zijn of een privaat bedrijf met exclusieve rechten. Dat mag een overheid zelf weten. Overheden behouden het recht om buitenlandse aanbieders te weren van de markt... ...ofwel om nationale aanbieders hier dus wel, zeg ik tegen de heer Grashoff... ...voor te trekken op buitenlandse aanbieders. Overheden behouden ook hun beleidsvrijheid op het gebied van publieke diensten. Um, en dat geldt voor alle publieke diensten in Nederland. Dat hoeven we niet apart vast te leggen. Dat heb ik ook een keer gezegd, dat herhaal ik nog een keer. Dat is echt een belangrijk punt... Um, het geldt voor alles wat wij een publieke dienst vinden. En Nederland heeft er juist voor gekozen om geen lijstje in te dienen omdat dat dan een limitatief lijstje is. En misschien besluit het kabinet in de Kamer wel om iets anders als publieke dienst aan te merken en dan staat het er niet bij. Dus echt, uh, zeg ik tegen de heer Van Dijk, we hebben het eerder besproken, maar ik hecht eraan om hem nogmaals gerust te stellen op dit punt... Uh, we zijn het hier één uh, op één uh, met elkaar eens wat betreft de bescherming van uh, publieke diensten. Maar ik had het over CETA, voorzitter. U heeft het woord niet, meneer Van Dijk. De minister voorzitter, gaat gewoon ja, verder met haar betoog. Ik, ik, daarom zei ik, in handelsakkoorden, het geldt voor CETA en TTIP en alle anderen. Uh, voorzitter, dan uh, ontwikkelingslanden, het effect... Van TTIP. Daar heeft Nederland een studie naar doen uh, verrichten. Daar komt een licht positief effect uit um, dat, voor de meeste landen. Um, maar we willen blijven kijken naar oorsprongsregels en ook samenwerking op het gebied van regelgeving. We willen de ontwikkelingslanden erbij halen en niet hen uh, door uh, uh, protectionisme uh, uitsluiten. Dan, uh, voorzitter, waarom zou die, is die investeringsbescherming? Nou, nodig. Um, hij zou onnodig moeten zijn. Ik bedoel, ook dat hebben we al eerder tegen elkaar gezegd. Uh, maar er zijn in een aantal EU-landen, helaas, en er zijn in een aantal VS-staten... ...zijn de rechtswaarborgen niet van een voldoende kwaliteit om uh, er zomaar van uit te kunnen gaan... ...dat buitenlandse investeerders gelijk, dus niet beter, maar gelijk behandeld worden als binnenlandse uh, investeerders... Dat is waarom we dat mechanisme nodig hebben. Wij deelden, denk ik hier, en ik zie ook een aantal partijen in de zaal zitten uh, die dat vonden... ...we deelden hier de kritiek op dat uh, dode, dode en begraven ISDS... ...en daarom hebben we een, een, nieuw, een nieuw mechanisme dat een, de bezwaren onderkent... ...en ze daar ook, die bezwaren ook omzet in andere, betere regels... Dan, voorzitter, over de staal. Ja, er zijn, twee, er zijn twee onderwerpen die met elkaar samenhangen. Daardoor wordt het ingewikkeld. Eén is de market economy status van China. Gaan ze die krijgen einde van dit jaar? Ja of niet? Want onder de afspraken zou dat moeten. De commissie moet met een voorstel komen. Dat is er oh. nog niet. Um, waarover gesproken wordt, is wat betekent dat voor de Europese staalindustrie... die natuurlijk onder druk staat... Um, ...de staalindustrie um, in Nederland staat er relatief goed voor. Tata Steel in IJmuiden is modern, ook als het gaat om duurzaamheid en is winstgevend. Uh, de staalindustrie in landen als het Verenigd Koninkrijk staat, uh, zeer, zeer, staat veel meer uh, onder uh, druk. Um, de commissie uh, is in uh, gesprek geweest met China... ...tijdens de OECD-bijeenkomst op 18 april, dus heel recent. En ze hebben daar onder andere gesproken, of met name gesproken... ...over de Chinese plannen om de staalkapaciteit daar af te bouwen. Het is een wankel, wankel licht En, voorzitter, dan komt ook weer die antidumpingheffing om de hoek kijken. Nederland vindt dat bij dumpingheffingen natuurlijk noodzakelijk zijn... Bij de afwegingen moeten we ook wel heel nadrukkelijk kijken naar het belang van de gebruikers en de consumenten. Want de industrie heeft een bepaald belang, maar dat belang loopt niet per se parallel met het belang van de consument die een zo goedkoop mogelijk product wil. Als dat door dumping uh, tot stand komt, zijn we daar natuurlijk tegen. Maar het zijn dus belangenafwegingen, ook binnen onze eigen nationale economie, die willen we breed maken, voorzitter. En het gesprek hierover zal zeker nog voortgezet worden, ook na het Nederlands voorzitterschap, omdat de commissie nog geen voorstel heeft gedaan. Voorzitter, dan hoop ik toch dat ik zoveel mogelijk recht heb gedaan aan de vragen die aan de kant van uw commissie gesteld zijn. U heeft daar in ieder geval een hele goede poging toe gedaan. Eh, ik constateer dat we nu nog vier minuten tijd hebben tot het eh, einde van deze bijeenkomst. Eh, ik zie dus op dit moment geen mo mogelijkheid voor een tweede termijn. Ik kan een enkeling nog een vraag toestaan, maar dan voelen anderen zich weer tekort gedaan. Eh, ik wil dus even met u bespreken hoe gaan we nu verder. Eh, als u eh, zegt eh, wat er ook van zij eh, hoe we verder gaan, maar ik wil een motie indienen, ik wil dat er over gestemd wordt, eh, ja, dan houd ik u voor dat dan moet dat vanavond gebeuren. Eh, als u zegt van ik wil een motie indienen, maar daar kan ook later over gestemd worden, dan, eh, dan kan ook donderdag eh, dat nog eh, georganiseerd worden, hoop ik. Want we zijn natuurlijk ook mede afhankelijk van de plenaire agenda. Eh, en als u zegt van nou, eh, het kan misschien wel zonder motie, maar eh, dan wil ik nog wel even eh, in een tweede termijn kunnen hebben. Dan zouden we dat of, eh, nadat het volgende oude is afgelopen, zouden we dat kunnen doen, tweede termijn. Um, of wat we ook nog zouden kunnen overwegen is uh, die tweede termijn gewoon schriftelijk te laten plaatsvinden um, met, uh, met uw vragen en een reactie van de minister. Uh, maar daar zitten dus, tenzij u midden in het recess uh, nog, uh, nog stemmingen wilt over iets, dan, maar daar zitten dan, als u dat niet wilt, dan, dan moet het eigenlijk vanavond gebeuren. Als u, als u zegt, dat moet op een stemming aankomen voorafgaand aan uh, de, de Raad Buitenlandse Zakenhandel. Um, volgens mij was het de eerste die over, over een VO begon. Dat was uh, in de eerste termijn al de heer Van Dijk. Meneer Van Dijk. Voorzitter, dank. Ik ben ook even aan het sms'en met de G4. En die zegt... Uh, <lacht> Eerlijk gezegd wil iedereen zo spoedig mogelijk de binnenstad van Den Haag verlaten. <lacht> Om bepaalde reden. Nee, het zou mijn sterke voorkeur hebben uh, als de zaak donderdag afgerond kan worden. Um, en als de Kamer daarmee instemt, dan vind ik dat we alles op alles moeten zetten om het op die manier te doen. Dus donderdag, VAO en stemmingen. En meneer Vos. Ja, ik vind dit op, op geen enkele manier een, een, een debat. Ik, bedoel, ik wil graag gewoon met de minister van Gedachten wisselen over punten. En, en, ik, ik, ik, ik, ik vind het buitengewoon onververenigend wat hier is gebeurd. En... Um, ja, donderdag zonder de minister hier verder over spreken vind ik ook geen goede optie. De minister heeft het zelf ook aangegeven. Dus ik denk dat we gewoon vanavond een VAO moeten inplannen. Gecombineerd een VAO is eigenlijk een tweede termijn. En daar kunnen, uh, ja, kunnen we dan een aantal dingen afkaarten. Maar ook dat is niet helemaal heel, niet heel elegant. Want een tweede termijn, uh, interrupties en een tweede termijn zijn bedoeld ter verduidelijking. Waarna je eventueel kunt afsluiten met een motie. En nou moet ik maar meteen met moties op tafel komen. Terwijl het misschien helemaal niet nodig was Dus ik vind, ik vind het heel onbevredigend dit. Mevrouw Melder. Ja, voor, uh, voorzitter, misschien nog een ander voorstel hoor. Zonder dat ik uh, contact heb gehad met alle collega's in de volgende AO over ontwikkelingssamenwerking. Maar daar stond wel wat minder op de agenda. Stel dat we nou een half uur uit dat AO zouden kunnen gebruiken om eigenlijk de tweede termijn op een goede manier uh, te kunnen doen. Dan kan dat mogelijk nog een VAO vo uh, voorkomen. Dus dat zou nog een, uh, uh, een optie zijn. En dan donderdag stemmingen zou ik denken, de niet de vanavond. Voorzitter, wat ons betreft is het niet nodig dat er een tweede termijn komt. En uw voorstel om het schriftelijk te doen, dat, daar kunnen wij heel goed mee werken. Goed, nog andere? Als dat niet het geval is, ja, dan nou. constateer ik... Nee, mevrouw Thiemel, Gaat u gaan. Ik zou graag steun willen uitspreken voor de suggestie van mevrouw Mulder. Of anders in inderdaad, Veehoofd, vanavond. Ja, ik sluit me daarbij aan. Ja, dat is een gedachte. Maar de realisatie van een gedachte is niet zo eenvoudig. Want er is gewoon een besluit genomen dat dat andere algemeen overleg om 7 uur begint tot 9 uur, dacht ik, minister. Ja. En daar kan ik niet zomaar een inbreuk en een inbraak op leggen. Ik hoop dat u dat begrijpt, want dat zou u voor uw eigen oude OO ook niet zomaar accepteren. Dus ik vind dat we dat idee, hoe sympathiek het vanuit een zekere invalshoek ook klinkt, dat we dat toch niet kunnen doen. Dus ik kom dan toch terug bij de vraag, wil er iemand nog vanavond moties indienen? Ik begrijp dat het allemaal heel onbevredigend is zoals het nu gaat. Ik snap dat we misschien gewoon veel meer tijd voor dit belangrijke onderwerp hadden moeten inruimen, maar dat hadden we allemaal ons moeten realiseren, denk ik. Uh, in ieder geval zitten we nu met deze situatie en de vraag is uh, die ik gewoon aan u voorleg. Wilt u vanavond uh, een uh, VO met stemmingen? Dat is de eerste vraag en als er niemand zijn hand daarvoor opsteekt, dan concludeer ik dat dat niet het geval is. Voorzitter, voorzitter het gaat iets te snel. Ah, nee, waarom moeten wij vanavond stemmen? Ik, ik kan mij voorstellen dat er vanavond een VO moet zijn dat de minister donderdag weg is, maar ik zou niet weten waarom dat voor de stemmingen zou gelden. En dat maakt wel een slok op een borrel uit hier in de druk die we op de collega's leggen. Goed, vanavond een VO zonder stemmingen. Wie wil dat? Eh, ik, ik wil even Voorzitter, misschien nog een, ander, uh, een alternatief voorstel, ja. want ik weet niet nou, hoe de plenaire agenda is. Uh, kunnen we er nog een, uh, een wetgevingsoverleg van maken vanavond vanuit de commissie? Dat we op die manier de moties kunnen indienen, maar we de plenaire agenda niet belasten en we strak om 9 uur hier beginnen. Ja, Toppie, Agnes. Uh, kunnen we een, uh, een algemeen overleg omzetten in een wetgevingsoverleg? Uh, die, die figuur ken ik nog niet. <laughs> bij een andere commissie, uh, bij de commissie onderwijs, hebben we dat ook een keer gedaan. Uh, het is, is een keer gedaan, een... zegt de heer Van Dijk. Dat, uh, dat geloof ik dan. Uh, en dan is de vraag uh, of uh, daar een uh, meerderheid voor is om dat dan te doen. Dus dan gaan we, nadat het andere AO is afgelopen om negen uur, gaan we dit voortzetten als een wetgevingsoverleg waar moties ingediend kunnen worden. Wie is daarvoor? Ik zie vijf handen van de negen, dus dan gaan we het op die manier doen. Uh, we gaan uh, met een wetgevingsafleg verder om, uh, nou wat zal ik zeggen, kwart over negen. Dan kan iedereen zich daar ook even op voorbereiden. Uh, en dan doen we het op die manier. Nou, dank dat u allemaal even heeft meegedacht over hoe we dit uh, probleem konden oplossen. En dan uh, schors ik nu deze bijeenkomst.